Dijkers met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in Nederland is vandaag gedemonstreerd vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas. In Den Haag was een pro-Palestina demonstratie. Volgens de politie waren daar zo'n 6000 mensen op afgekomen. In Amsterdam werd een vredeswandeling gehouden. En vanavond is er nog een stille tocht in Eindhoven. Die vraagt speciaal aandacht voor de kinderen in Gaza en Israël die door, door oorlog zijn getroffen. De Palestijnse Rode Halve Maan zegt dat de evacuatie van het Al-Quds ziekenhuis in Gaza onmogelijk is. De hulporganisatie kreeg vanochtend een waarschuwing van het Israëlische leger dat het ziekenhuis zou worden aangevallen en dat het geëvacueerd moest worden. Vanmiddag waren er al beschietingen op enkele meters van het ziekenhuis. Er liggen zeker 400 patiënten in het ziekenhuis in Gaza, onder meer baby's en mensen aan de beademing op de IC. Zij kunnen daar onmogelijk weg, zegt de Rode Halve Maan. De eredivisiewedstrijd tussen AZ en NEC is vlak voor tijd gestaakt... omdat NEC-spits Bas Dost in elkaar zakt op het veld en niet meer opstond. Er werden vrij snel schermen om hem heen gezet. Na een tijdje is hij op een brancard van het veld gedragen. Dost was toen wel weer bij kennis. Hij stak nog een hand op naar het publiek vlak voordat hij naar binnen werd gebracht. Het duel tussen AZ en NEC zat in de slotfase. Het stond na 90 minuten 1-2... In Mexico is het dodental door de orkaan Otis opgelopen naar 43. Ook worden nog 36 mensen vermist. Naar hen wordt nog altijd gezocht. Otis trok afgelopen, weekend over, afgelopen week excuse, over de kust van Mexico en richtte daar grote schade aan. Meer dan 220.000 huizen en 80% van de hotels in de badplaats Acapulco zijn getroffen. Het leger van Mexico is ingezet om alles weer op te ruimen. Het weer op verschillende plekken buien, soms ook met onweer. Later vanavond wordt het wel weer droger en dan klaart het op bij een graad of 10. Morgen verloopt dan rustiger, er is vaker kans op zon. En het blijft tot de avond droog, bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS nou. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ADD. Er staat nog een file in de regio op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Schiphol en Amsterdam Sloten...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 Hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1565. Mijn naam is Benno nu je gasteren voor de komende twee uur in dit nieuwe muziekprogramma. Ja, we krijgen drie nieuwe werken. Ik heb het allemaal weer bij elkaar geschraapt. Uh, nou ja, het werd me natuurlijk gewoon toegestuurd. Maar goed, het moest het ook, ik ben ook een beetje zoeken geweest tussen de e-mails die uh, waarschijnlijk nog niet goed gelezen waren. En ik kon wel weer het een en het tegen zoals van Kam ja een titel die ik, oh ja, toch ook in het Engels, the buds of the almond tree. Dat is het in het Engels en verder zal het een, nou, misschien een Abra Arabische naam zijn. Ik weet het niet precies. Dan komt Tree en hij heeft ook een achternaam, maar die kan ik niet uitspreken. Uh, Duos Alone, zo heet het album. En dan Walls I Left Behind van Mark Pinkus, de solo pianist die uh, weer een uh, heel album heeft volgespeeld. En daar zijn we erg blij mee. Al fijne muziek van Mark Pinkus is al jaren gast in dit programma Peaceful Radio Show even kijken, we gaan uh, afsluiten, track 15, tenminste helemaal aan het eind van het uur natuurlijk, met Within Us All van Monica Williams. Ja. Wie hebben we nog meer? Uh, ja, dus, uh, ik zat ook even te kijken, wie hebben we nog meer? Ian Maxin. met uh, Semper, een nieuwe Dimension. Dat is uh, track 14. Peacefulradio.info, daar kan je alles terugvinden. De muziek en de playlist. En ik wens je heel veel luisterplezier. En gaan het, een de شغوف رهبه لي حيرانه ما داق الهنا ما داق منا يعشق قلبو السما حب مسكين حب الاحلام Yeah, yeah. Radio.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 Wel jongens, ik ben zacht, en jij je wel eens een je vsigata te gesponnen. Toen op ramp met je pannier, dan ik ben te truffelig, ik De monden naar de die eetgaat кудки с машкой тебе рублей